Het NOS Journaal. Gert Kluk. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... maakt zich zorgen over geweld tegen aanhangers van oud-dictator Gaddafi. De organisatie wil dat er een onderzoek komt... naar de dood van 53 Gaddafi-aanhangers in de Libische stad Sirte. Volgens een onderzoeker van Human Rights Watch... waren de armen van de aanhangers op de rug vastgebonden... toen ze om het leven werden gebracht. Hun lichamen werden in een verlaten hotel gevonden.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 Een van de inzittenden van de auto die zaterdag op de A2 bij een achtervolging op een file inreed is weer vrij. De 24-jarige Rotterdammer was de bijrijder. Het is onduidelijk of hij verdachte blijft. Hij was samen met de bestuurder bij een tankstation weggereden zonder te betalen. De politie zette de achtervolging in. Ter hoogte van Apkoude reed de vluchtende auto met hoge snelheid op een file in. Daarbij kwam een automobilist om het leven. De benzinedieven raakten licht gewond en werden in het ziekenhuis aangehouden. Het officiële dodental van de aardbeving in het zuidoosten van Turkije... is opgelopen tot 239. Er zijn ongeveer 1300 gewonden, heeft de vicepremier bekendgemaakt. Het dodental loopt waarschijnlijk nog op. Intussen begint de hulp op gang te komen. Voor de slachtoffers worden tenten en voedsel aangevoerd. Er komt geen samenwerking tussen vervoersbedrijven RET en QBus. Ze wilden samengaan om in de aanbestedingsprocedure... het busvervoer in de regio Rotterdam binnen te halen... maar volgens de NMA is de kans op het verstoren van de markt te groot... Er zou volgens Denema een te lage prijs kunnen worden geboden... waardoor andere bedrijven, zoals Connection en Arriva... geen kans hebben bij de aanbesteding. Schaatser Sven Kramer doet komend weekend mee aan de NK-afstanden. De KNSB heeft hem toegevoegd aan het deelnemersveld van de 5 kilometer. Afgelopen weekend dook Kramer in Insel ruim onder de limiet voor de NK. Het was zijn eerste 5 kilometer in wedstrijdverband... sinds een rentree bij na anderhalf jaar blessure leed. Daardoor kon hij zich bij eerdere wedstrijden niet officieel plaatsen... Maar de KNSP heeft nu besloten dat Kramer toch aan de 5 kilometer op de NK mag meedoen. Het weer, het is zonnig, graad of 12. Door de vrij stevige oosten- tot zuidoostenwind voelt het een stuk frisser aan. Morgen zwaar bewolkt en regen. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A12 van Utrecht richting Arnhem... bij Knopendwaterberg 5 vijf kilometer. Een andere kant op op de A12 richting Utrecht staat bij Arnhem-Noord 4 kilometer file. Dan een file op de A50 Os richting Apeldoorn na een aanrijding. Tussen knopend Grijsoord en Afwits Schaarsbergen, 3 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De één rijstrook is dicht op de A58 Tilburg richting Breda na een spoedreparatie. Tussen knopend Sint-Annabos en knopend Galder nu 5 kilometer file. Voor de richting Breda kunt u beter omrijden via de A59 bij knopend Batadorp. Daardoor staat namelijk ook een file op de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Breda en en sint Annabos En die is 5 kilometer lang. Vliegtickets.nl brengt mij over de gehele wereld. Vliegtickets, auto's en hotels. Ik boek simpel en snel bij Vliegtickets.nl. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De Winterschilder. Een mislukte blind date. Een geheime affaire in een supermarkt. Een romance in een verzorgingstehuis. Drie verhalen over kortstondige liefdes. Met onder andere Sanne Vogel, Diana Dobbelman en Jules Hamel. Vanavond in Café de Liefde. Rond half negen bij de VPRO. Op Nederland 2.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 Nee, komen. Journalist en columnist Anil Ramdas. Vorige week werd jij aangehouden omdat je iets had geroepen naar een conducteur. Ging het ongeveer zoals we net hoorden? Nee, nee, nee. Totaal niet, niet zo spectaculair. Het ging heel rustig. Heel rustig. Heel rustig. Um, en het meest opmerkelijk is de reden waarom je werd gearresteerd. Want wat heb jij precies gezegd tegen die conducteur? Uh, wie denk je wel dat je bent? Geert Wilders. Dat was echt alles wat je dat zei? Dat was echt alles wat ik heb gezegd. Zaterdag houdt het CDA zijn eerste congres onder de nieuwe partijvoorzitter, Rutte Petom. Een mooi moment om met haar te praten over hoe zij haar partij uit het dal denkt te krijgen. Mevrouw Petom, goedemiddag. Goedemiddag. We herinneren ons allemaal dat beroemde CDA-congres van een jaar geleden. De gele briefjes. In dit geval gaan we stemmen met blauw. Als je voor de samenwerking bent, stem je tegen de resolutie. Ben je tegen de samenwerking, stem je voor deze resolutie. Ja, bent u op dit soort taferelen voorbereid, mevrouw Peto? Ja hoor, ik ben op alles voorbereid. Goed, goed nagedacht over welke resolutie bij welk papiertje hoort. Ja, en ben ik kleurenbreed, maar volgens mij hebben we stemkastjes. Dus Oké, okay, dat scheelt een heleboel. Nog maar een jaar is Mariska Orbaan, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Maar in dat jaar was ze een paar keer het middelpunt van een fixarel. Over haar omstreden optreden heeft ze nu een boek geschreven. Blond, brutaal en bidden. Mariska Orbaan. goedemiddag. Goedemiddag. Is het eigenlijk leuk om een omstreden persoon te zijn? <laughs> Nou, ik denk wel dat het belangrijk is om uh, heel duidelijk je katholieke standpunten naar voren te brengen. En zeker in een maatschappij waarin, als je publiekelijk uit de kast komt als katholiek, zoveel tegenwind krijgt. Dat betekent dus dat er werk aan de winkel is. En dat betekent dus dat een boek geschreven hierover heel erg belangrijk is. Maar mijn vraag was, is het leuk? Nou, liever, uh, <lacht> liever uh, word ik door iedereen aardig gevonden. Maar uh, ja, dat is niet het geval. En uh, dat vind ik ook niet heel erg hoor. Oh, dat toch niet? Nee. Twee mensen zijn de komende dagen bepalend voor de toekomst van ons geld. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy. Steven de Voer, journalist voor de Vlaamse kranten Standaard. Hij gaat straks met ons praten over de samenwerking tussen beiden. Maar die entourage van Sarkozy die schijnt Merkel de moffin te noemen. Dat lijkt me nou niet echt een koosnaampje. Nee, uh, maar uh, andersom schijnt de entourage van Merkel uh, Sarkozy Mr. Bean te noemen. Uh, en, Wat en dat en nou, ja. een leuke. <laughs> en zij doet het trouwens, uh, naar het schijnt verbluffend goed na in privékring ook. Zijn tiks en zijn gedrag. Dus het is in de beide richtingen dat het gaat. Dat nou, is niet zo erg. Doet ze Sarkozy na of Mr. Bean? Nee, ze doet Sarkozy na. Oh, <laughs> okay. Goed, nou of het nog goed gaat komen tussen hun beiden, dat bespreken wij zo meteen met jou. Dichter bij de dag is vandaag echt wet Hovenkamp. Aan het eind van dit uur, hoor, we zijn gedicht. Heeft u een vraag of opmerking? Ga dan naar onze website. Website, dit is de dag.nu. Of reageer via Twitter en dan kunt u het beste de hashtag #diddd gebruiken. Ja, journalist Anil Ramdas. Vorige week zat jij een paar uur in de cel omdat je tegen een conducteur in de trein zei... Wie denk je dat je bent, Geert Wilders? Waarom zei je dat tegen die conducteur? Wat was de aanleiding daarvoor? Nou, ik, ik uh, kwam uit Frankfurt en moest overstappen op uh, Utrecht Centraal... op de stoptrein naar Breukelen, waar mijn zoon mee mij zou afhalen. En uh, ik kom de trein in en ik zie daar een conducteur, uh, een, een oudere vrouw met een hoofddoekje om, uitvoeteren. En dat ging door. Het was behoorlijk heftig. Ik kon niet goed uitmaken wat het was en wat hij zei en waarover het ging. Maar die mevrouw bleef uh, naar haar schoot staren en bleef stil. En dat kreeg de daardoor iets heel erg onrechtvaardigs. Want die vrouw zat op een stoel die vrouw allemaal, zat, die en die man staat voor haar en, en voet eruit. Ja. En hoe ver zag vandaan was jij daar? Uh, dat je... Twee stoelen verder. Oké, okay, dus je zag, het was heel dichtbij. Ja, ja. En toen? En toen zei ik, uh, hey, wie, wie denk je wel dat je bent, Geert Wilders? Mm -hmm. En toen keek hij me aan, trok zijn portefeuille zoals je normaal een revolver trekt en zei <laughs> die trein gaat nergens meer en ging bij de deur staan en er riep iets in zijn portefeuille en toen was ik omringd door drie mensen van de spoorweg politie, die mij begeleidde naar een cel. En daar... Dat was op, de op, op, op wat jij zei, trok hij meteen zijn portemonnee en ging niet eerst met jou in gesprek? Totaal of... niet, geen woord gewisseld met elkaar. En toen? En toen werd ik in een cel gestopt, de deur ging dicht. En uh, vele uren later uh, werd het weer opengedaan en kwam een hele keurige, aardige politieambtenaar uh, die het proces verbaal maakte. Ja, en wat, wat voor toon zei jij wat je zei over Geert Wilders tegen hem? Was dat agressief? Was dat... Dat je terloops, hoe ging dat? toes voor. Nou, terloops kan je het niet noemen, maar agressief, <laughs> agressief ook niet. Wel luid genoeg dat hij het hoorde. Ja. Hey, wie denk je wel dat je bent, man? Zoiets? Nee, man gebruik ik dus nog. Nee, maar, wat zei, wat... maar wie denk je wel dat je bent, Geert Wilders? Ja. Zo en... ongeveer ging het, ja. ja. niet en, harder. En, en toen, toen harder. trok hij zijn portofoon, en, en hoe klonk hij toen vervolgens? De, in zijn portofoon? Ja? Nee, daarvoor ging, hij ging naar de deur staan. Ja. Hij bleef daar staan, en ik hoorde verder niet wat hij zei. Okay. Het enige wat ik hoorde was, uh, van hem was, deze train gaat niet verder. En dat was het. Ja, dat vond toen... ik op zichzelf best spannend. Ja. Het feit dat je de naam Geert Wilders noemde... Was dat, kwam dat, was, ben je een beetje een flap uit en kwam het er zo op die manier uit? Of hoe, hoe kwam dat? Nee, misschien is het wel een vorm van beroepsdeformatie. Ik voer uh, uh, een behoorlijke langdurige strijd tegen zo'n figuur als Geert Wilders. Dus als ik slechtheid zie kennelijk in mijn hoofd... gebeurt er wat dat die twee dingen met elkaar verbinden. Nou, als ja, <laughs> ja, maar komt het ook omdat het een mevrouw was met een hoofddoek? Uh, ja, dat viel me wel op. Wat me vooral opviel was dat het een oudere vrouw was. En als ze ook nog een hoofddoekje op had, dat was toch een bijkomstigheid. Ja. En wat me ook vooral opviel, was dat ze zo stil bleef luisteren naar die man. Ja. En geen weerwoord gaf. Nee. Een jongere vrouw zou waarschijnlijk iets gezegd hebben. We zouden het ook gezegd hebben, als die vrouw... Ja, het gaat nu wel heel erg analyseren. Maar als die vrouw geen hoofddoek op had gehad... Misschien had, had ik die associatie niet zo snel gelegd. Nee. Het kwam wel door die hoofddoek dat dat ja, getriggerd ja. werd. Ja. Zo werken hersenen, ik weet niet precies hoe dat gaat, maar nou dan had gaat je misschien, een blik zo snel. Had je misschien Mark Rutte gezegd ofzo, in plaats van <laughs> GTA of zo? Dat is vergeet heel goed. Of, of, of stelte. Stelte. Ja, ja. Heb je dat vaker, dat je spontaan reageert op. op nee, zelden of nooit. Ik kom nog, bijna nooit in het openbaar vervoer. Oh. En nu weet je ook weer wat. Nu, nu weet ik weer wat. Ja. Maar goed, die man die trok die portefeuille, of die liep weg met die portefeuille. Vervolgens, wat gebeurde er toen? Gebeurde er even niks, dus de trein stond nog bleef stil en die deur bleef open. En toen kwamen die drie heren en die namen mee, ja. u wilt u met, met, met ons meekomen? Want en... wat, wat die zeiden tegen jou van, uh, meneer u moet met ons mee? Of, of ja, u... wilt u met, met ons meekomen? Ja, ja, en ik toen... stond op en ik liep rustig met ze mee. Ja, en jij zei niet nee, want ik wil met de trein mee? Nee, nee, dit mijn zoon niet staat op. op me te wachten in Breukelen. <laughs> dat, oh, dat had ik ook nog gezegd kunnen hebben. want Dat was ook nog merkwaardig. Hè? Want mijn zoon bleef mij uh, opbellen. Hmm. En ik zat in een cel zonder mijn telefoon, zonder mijn horloge, zonder mijn riem, zonder mijn schoenen enzovoorts. Echt klassiek. En op een bepaald moment nam de uh, politieman mijn telefoon op. Ja. En zei tegen mijn zoon, deze meneer zit ja, op het bureau vast wegens het beledigen van de ambtenaren in functie. Ja. En toen zei mijn zoon kennelijk, oké, okay, dat is dan goed. <laughs> dan weet ik waar die is. Maar even nog, want je moest het mee met die mannen uit de trein. Ben je toen gewoon met ze meegelopen? En, uh, in je ja, zelfstof? want ik was je... nieuwsgierig. Ben je nog in gesprek met ze gegaan? Nee, heb je nee nog iets ik was gezegd? nieuwsgierig naar waar brengen ze me? Wat gaat er nu gebeuren? Wat willen ze van me weten? En ik wilde het gesprek wel aan, want ik had het gevoel van... van verbijstering, dit, dit kan niet waar zijn... Om zo'n opmerking kun je niet worden meegenomen, dus ik wil wel graag iemand ja. spreken. Maar zei, zei iemand iets tegen jou? Niets, totaal niets. En zei jij niet van, wat doen jullie met me, waar gaan we naartoe, waarom? Nee, want ik dacht dat, ik wel ergens ga, dat we ergens zouden aankomen en daar een gesprek zou plaatsvinden. Je was wel geïnteresseerd van. in het vervolg, ja. als ik je zou horen. Maar het wordt spannend en nu, gaan we, <lacht> ja. nu mag ik mijn woordje doen en ja. nu mag ik ook horen wat de correcteur eventueel te zeggen heeft over uh, zijn gevoeter. Maar in plaats daarvan ging een deur open. Ik stap in en die deur ging achter me dicht. Ja, het was in de cel? In de cel, ja. En vervolgens, hoe lang zat je daar dan vonden dat iemand iets tegen je zei? Uh, tot op het laatste moment. Uren en uren en uren later werd de deur geopend. Tegen die tijd, ik kwam tien uur s avonds, nam ik de trein. Ja. Dus niet. En uh, op zes uur s ochtends was ik thuis. En in die tijd had niemand iets tegen jou gezegd? Totaal niets. Op het laatste moment werd de deur geopend. En werd ik gevraagd om mee te komen. En uh, toen uh, hebben ze het proces verbaal gemaakt, waarbij ik mijn verklaring heb gegeven, mm -hmm. en dat heb ik ondertekend. En toen mocht ik naar Ja, en heb je toen ook iets gehoord van wat hun verhaal was, of niet? Ik wilde wel weten wat de conducteur uh, nou verteld had. Ja. En dat hoefde ik niet te weten, want dat zou ik wel merken wanneer de zaak wordt voorgeleid. Oké. Okay. Nou, we hebben natuurlijk ook even gebeld, want we dachten, nou, het is een beetje gaar dat, ik, dat iemand uh, uh, voor zo'n opmerking dan gearresteerd wordt. Uh, de NS, die zei, zeggen het volgende, de, een conducteur die riep assistentie op van de NS-veiligheidsmedewerkers, omdat hij een passagier aan boord had die hem beledigde. Nou, dat, stand, dat zou, zou je dat nog kunnen zien. Uh, vervolgens is de passagier door de NS-veiligheidsmedewerkers verzocht de trein te verlaten en zijn reis op een andere manier te vervolgen. Is jou dat gevraagd? Dan zou ik wel een andere manier van reizen hebben gevonden, ja. Ja, maar dat is niet, jij zegt, dat, dat heb ik niet gehoord, die, nee, dat verzoek. Nee, dat heb ik totaal niet gezegd. Nou, vervolgens zegt de NS, toen is er een oeverloze discussie ontstaan met de betreffende klant, die door ons personeel is afgekapt, is er, is er gediscussieerd. Totaal geen sprake van. Nou, en nadat het NS-personeel wegliep, is, is, zijn zij ook zij herhaaldelijk uitgescholden in het bijzijn van andere passagiers en personeel door jou. En wat, welke scheldwoorden worden ja, dat geliefd? Ja, dat staat er is. dus niet bij, maar wel ah, dat we... Jammer. Dat, dat, <laughs> niet dat is niet waar. Nou, en vervolgens zeggen ze, ja, dat ging de grenzen van het betamelijke te buiten. En toen hebben we hem overgedragen aan de spoorwegpolitie. Daar is aangifte gedaan van belediging van ambtenaar in functie. Nou, dat heb je inderdaad meegemaakt. En dat was het. Ja, maar dat ze niet specifiek worden. Maar heb jij iets gezegd? Ik kan me voor. Ik nee. zou wel zelf wel vrij boos worden dan. Op Welke moment. woorden zou je dan gebruiken? Nou ja, ik zou toch in ieder geval een uitleg vragen. Heb je nee, tot, maar Ben je, je gewoon je meegegaan? Wordt, nee, je, je wordt pas boos wanneer je een gesprek bent met iemand. Ja. En ik wilde dat gesprek aangaan. Dus ja. ik dacht dat ze mij brachten naar een plek waar ik ah, het gesprek ja. zou voeren. Dus jij liep gewoon achter ze aan in de hoofd, en, ergens te hoop ergens komen? In de hoop. Nou, ze liepen achter mij aan. Zo gaat het ongeveer weer ja. een arrestatie. Ja. Jij loopt niet achter hen. Maar je denkt dan dat je bij een balie komt... en daar zit een politieambtenaar of een hulp officier of wat dan ook. En die zegt van meneer, wat hebt u gedaan? Ja. En dan ontstaat er een gesprek en dan vertel ik dat. Maar dat is nooit gebeurd. Nee, nee. Uh, had je het anders aangepakt? Als je nu over nadenkt, denk je van ik had anders moeten doen? Ik had misschien me niet mee moeten bemoeien? Of ik, ik, het was misschien niet slim? Of... Nou, erover nadenkend. Uh, je hebt in zo'n cel veel tijd om na te denken. Hè? En uh, dacht ik van, ik begon eerst te twijfelen. Van, uh, wat is er nou precies gebeurd? Wat heb ik nou gezegd? Heb ik het nou zo fel gezegd? En, eh, je, gaat altijd een beetje, je hebt namelijk geen extern oordeel. Nee. Je kunt het niet reflecteren. Dus, nee. En dan ga je beginnen te twijfelen. En de volgende dag toen ik, toen ik thuis kwam, toen was ik woedend en ziedend en boos. En uh, belde de advocaat en uh, die zei rustig, ga je eerst een paar uurtjes slapen, ja, Gelukkig. Verstandig. En die middag was ik nog wel boos, maar de volgende dag was die boosheid voorbij. Dan was het eigenlijk gewoon alleen maar nog maar voor ja, Maar je denkt niet van, ik had, ik, ik had het beter niet kunnen doen. Of, of ik heb toch mezelf iets te verwijten. Of... Ja, natuurlijk. Ik vind wel dat ik uh, mezelf iets te verwijten heb. Wat dan? Ik ga, die man, ik ga dat niet moeten zeggen. Nee, dat je vind denk je wel. wel dat je het bent. Geest, Want kun je, geest, geest. je voorstellen dat hij het als agressief heeft dat agressief heeft ervaren? Ja, ja tuurlijk. Het gaat, was wel de gaat, manier waarop was wel agressief. Nee, dat, dat maak jij ervan. Nou ja, dat vraag ik. Nee, nee ik heb, dat, dat heb ik al gezegd. Ik bedoel, maar wat, maar als, nu let als niet, ik heel erg over, maar, he? maar als het niet agressief is, dan hoef je jezelf ook nou, niet veel te verwijten, toch? Ik, ik ga het ook kunnen zeggen, meneer, wat, wat is er hier aan de hand? Ja, of wat bent u aan het doen? Want die mevrouw of, had geen kaartje, geloof ik, hè? Dat weet ik dus niet. Dat weet je nog steeds niet? Nee, dat niet. weet ik absoluut niet. Nee. Ik maar, weet niet waar dat gevoel erover ging. Maar het feit dat je de naam Geert Wilders hebt gebruikt... dan zeg je wel achteraf van, dat misschien was, heeft die man dat wel als belediging Ja, ervaar. aan de andere kant ben ik wel blij dat men dat nog steeds als een opvat. En dat is weer een dimensie erbij. Stel je voor dat het een gebruikelijke huishoudelijke naam wordt. Ja. Dan zou dat jammer zijn. Ja, mevrouw Petom, hoe luistert u hiernaar? Ja, ik, ik, ik beluister het geïnteresseerd. Het is wel een bijzonder verhaal natuurlijk. Ja, en wat vindt u ervan dat iemand dan blijkbaar in de cel wordt gezet... omdat hij een conducteur aanspreekt? Ja, kijk, ik, heb was, ik was er natuurlijk niet bij. En uh, als je het zo hoort, dan denk je, ja, uh, uren en uren in de cel, dat is, uh, dat is wel lang. Hè? Voor, uh, maar uh, ja, het, uh, ik, dit, misschien heeft meneer Anders ook wel weer een mooi verhaal voor in het familiearchief. Of ja. niet? <laughs> Steven? Ik, ik, ik wil geen olie op het vuur gaan gooien hoor. Maar had jij op enige momenten indruk dat als jij nou een... Uh, een, een, een, een blonde autochtone uh, Nederlander met blauwe ogen was geweest, dat, uh, dat ze dan minder moeilijk hadden gedaan tegen jou? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Wat ik me wel heb bedacht is: stel je voor dat ik nog in een groepje jongens van vijf Barokkaanse jongens had gezeten. Of, of het dan ook was gebeurd. Ja. Want dan zou het totaal zijn geëscaleerd. Dat zijn allemaal hypothetische gevallen waarvan je. Maar je had altijd tijd om over na, na te denken. Ja, natuurlijk. dat ja, heb ze allemaal langsgelopen. Want hoe gaat het nu verder, weet je dat? Nou, uh, volgens de advocaat krijg ik de papieren pas te zien. En, en, en de specificaties, zoals jullie dat telefonisch hebben gekregen, pas te zien wanneer de officier van justitie uh, besluit om hier een zaak van te maken. En hoop je dat? Dat hoop ik zeer. Ja, want ja? Ik, wil, ik wil graag van de rechter horen wat die ervan denkt. Ik wil weten of Geert Wilders officieel als geldwoord is geworden. Of niet? Want <kwijden> dan heb ik weer eens bijgedragen aan de Nederlandse taal. <kwijden> en dan kom ik in de en daar weer een mooi stuk en... over En als zij er geen zaak van maken, doe jij dat misschien wel? Nou, nee, dat kan niet. Want als zij er geen zaak van maken, is het nee, Maar jij erop, bent zes heren. uur opgesloten? Ja, maar dat is. Er staat een bedrag voor per uur als je onterecht bent opgesloten. Nee hoor. Zes uur lang mag je worden opgesloten zonder, zonder verdere vervolging, oh, zonder de verdere gevolg. En de Uren tussen twaalf uur s'avonds en negen uur morgens stellen niet. Oh. Dus in feite ben ik helemaal niet opgesloten. Oh, je hebt het al uitgezocht ook. Maar ja, er, ja. over de lengte van de tijd verschilt de mening ook nogal. Want jij zegt zes uur en wij hebben gehoord twee à drie uur. Oh ja, nou ik was om zes uur thuis en dat kunnen mijn kinderen bevestigen. Ja, dus, dus dat, uh, dat klopt ook Ik niet. heb mijn getuigen en mijn kat weet het ook. Ja. <laughs> ja, heel betrouwbaar. <laughs> nee, nee. Nou Aniel, we gaan horen hoe het afloopt. Hou ons op de hoogte. Straks ja. praten we met Ariska Urbaan. Ze schreef een boek over haar eerste jaar als hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Een jaar dat, op zijn zacht gezegd, niet onopgemerkt voorbij ging. Maar eerst Rut Peethoom. U bent nu een half jaar voorzitter van het CDA. Is dat een leuke baan eigenlijk? Ja, dat is een mooie klus. Klus? kluts? Een kluts. Ja. ja, en een leuke klus ook. O, oh, klus, ja. Maar dat betekent dat u ervan geniet? Nou, kijk, dit is ook werk maken van je idealen, hè, wat ik aan het doen ben. En dat, uh, ja, uh, wat dat betreft, als je het vertrouwen krijgt van mensen... om uh, een partij waar, je, uh, waar ook je hart ligt, om daar uh, te zorgen dat die partij op de kaart komt... en dat wij op een goede manier uh, onze politieke idealen kunnen uitdragen... ja, dat, dat, dat is echt een mooie klus, hoor. Ja, u geniet ervan dat was eigenlijk de vraag. In dat opzicht wel. Ja. En, in <laughs> en welk opzicht op niet? niet ja. Ja. <laughs> nou ja, het is natuurlijk ook... je bent afwisselend brandweerman, Temmer, uh, uh, uh, voorzitter, uh, uh, inspirator. Uh, ja, dat, uh, het, het heeft veel kanten. En welke van die vier kanten vindt u minder leuk? Um, nou, ik ben soms wat ongeduldig van aard. Dus uh, voor mij mag alles wel een beetje sneller. En, uh, dus ik moet mezelf een beetje beheersen af en toe. Ja. Oh ja maar op welk vlak dan? Nou, ehm... Um kijk, ik heb plannen, andere mensen hebben plannen, en je moet natuurlijk altijd, ik vind, de leden hebben prioriteit, de leden moeten kunnen moeten zeggen welke kant het op moet, en we moesten even wachten op het congres, we moesten straks wachten tot strategisch beraad in onze club, die met het inhoud, met de inhoud bezig is, vergezegd en neerlegt, ja, dat, en dat heb ik ook liever morgen, of liever vandaag dan morgen, maar ja. Even wachten. Ja, dat mag allemaal wel sneller van u. En u bent voorzitter geworden van een partij die verscheurd is over samenwerking met de PVV. Fractievoorzitter Buma die zei dit weekend... de critici van die samenwerking die moeten maar stoppen met klagen over die samenwerking. Uh, wat vond u van die oproep van hem? Ja, nou ja. Uh, nee, hij heeft geloof ik iets, iets gezegd van, uh, iedereen heeft recht om zijn mening te zeggen, dat respecteer ik, maar ik ga niet voortdurend in discussie. Dat, dat heeft hij geloof ik zo gezegd. En dat snap ik, dat gevoel dat snap ik op zich wel. Want, want uh, Simon van Harsma Buma en ook de bewindspersonen uh, die staan op dit moment in de hitte van de strijd, hè, die uh, halen de kastanjes uit het vuur. Ja. Dus ja, dat, dat, uh, maar ik vind zelf, hè, mijn taak is uh, als partijvoorzitter, is ruimte maken voor het interne debat. Dat doe je in de zalen, dat doe je in al die vernieuwingsdebatten, dat doe, je bij, doe ik bij het komende congres en alles wat daarna komt ja en dan zijn er in het CDA verschillende opvattingen ja, ja en, en hij zegt daar wil ik eigenlijk niet meer mijn tijd aan verdoen nee zo zegt hij het niet nou, nee, hij, hij zegt ik citeer uh, hem nu vrij maar hij zegt van ja ik ga daar niet meer allemaal reageren dat is niet helemaal gebeurd nou, het feit dat, dat wij in dit kabinet zitten, dat is wel een beslissing die het congres vorig jaar om deze tijd heeft genomen. Ja. En uh, ja, daar gaan we gewoon mee verder, want die handtekening die staat hè, onder het regeerakkoord. Nee, dat snap ik maar. Iemand als uh, meneer Veerman die zei vorige week, je zou de PVV in moeten ruilen voor een andere partij. En daarvan zegt uh, Buma, daar ga ik niet op reageren. Nou, het, de, de, dat standpunt van Kees Veerman, dat, dat, dat kennen we ook. Dat is bekend. Hè? Maar de, hier staat onze handtekening onder. En ja, dat betekent, dat, dat ga je aan. En iedereen houdt zich nog keurig aan de afspraken. Ja, maar vindt u het niet raar dat hij niet meer wil reageren op die kritiek? Nou, wat, wat, uh, ik ken Siebel als een heel redelijk iemand. Dus uh, hij zal altijd wel de discussie blijven voeren... en altijd met mensen in gesprek gaan. Maar uh, uh, ja, hè, dat, dat je in... Uh, terwijl je zelf bezig bent aan alle kanten... Om, uh, om het CDA herkenbaar neer te zetten... dat doet hij ook, vind ik. Uh, hè, dat je dan uh, uh, soms eens moet zuchten dat... Uh, nou, ja, He, maar, en en zucht, zucht u ook wel eens? Of denkt u van nee, dat zijn ook allemaal geluiden die erbij horen? Nee, dit, dit hoort erbij. Want ja, kijk, de, voor alle duidelijkheid, uh, dit is voor ons uh, geen gewone coalitie. Ja, Maxime Verhagen heeft het wel eens een relatie genoemd. En dat betekent dat wij echt voortdurend uh, aan onze achterban... onze kiezers duidelijk moeten maken waar we voor staan. Ja, maar Van Buma zei erbij, door die aanhoudende kritiek vanuit de eigen partij... Ja, blijft het beeld van een verdeeld CDA bestaan... en dat zorgt voor slechte peilingen. Nou, die uh, peilingen uh, uh, kun je alleen maar veranderen door goed werk te leveren. Daar zijn ze op het moment mee bezig en daar ben ik blij mee. Dus dat komt ook niet daardoor? Daar heeft u niet gelijk in? Nee, dat denk ik niet. Nee, dus kijk, uh, uh, ik, ik heb ooit eens dus in de evaluatiecommissie gezeten waarom, waarom we in de tijd zo'n slechte uitslag hebben gehaald hè? als het ja, ja. CDA bij de vorige verkiezingen en daar was de oorzaak dat wij uh, dat kiezers niet meer wisten waar het CDA voor stond. Nou, dat moeten we laten zien waar wij voor staan en daar zijn we volop mee bezig. Ja, dus als ik goed naar u luister, zegt u van: ik snap dat Buma dit zegt, maar ik zou het zelf nooit zo gezegd hebben. Nou, wij hebben gewoon verschillende geluiden. Ja. Uh, uh, uh, wat, ik, wat ik zelf ook een beetje raar vind, is dat het CDA graag zichzelf wil profileren en zichzelf wil laten zien. Maar in de media en ook in christelijke netwerkgroepjes, want de CDA zijn niet de enige in, hoor je bijna uh, alleen maar christenen zeggen van ja, of ze nou wel voor of, of niet voor wilders zijn. En of ze daar nou vanaf moeten of dat ze daar die strijd nou aangaan. En dan krijg je toch meer het gesprek ook uh, in het CDA, dat, dat gaat over een andere partij in plaats van waar zijn we nou zelf sterk in. Nou, uh, ik, ik uh, volg die, dat soort sites ook, uh, mevrouw Orbán. En ik zie gewoon heel veel, hè, uh, heel veel geluiden over uh, wat vinden dat in dit uh, uh, versplinterde kiezerslandschap... in deze moeilijke financieel-economische tijden moet gebeuren. En uh, ja, dat vind ik echt belangrijke discussies. Ja. Heeft u het idee dat het al beter gaat dan een jaar geleden? Gaat het vooruit? Ja, ja nou, kijk, een jaar geleden hadden we natuurlijk een befaamde congres. En, ja. en daar, uh, toen moest een beslissing worden genomen. En inmiddels is die beslissing al een jaar een, een, een feit. En uh, ja, de, de, de, ik ben een half jaar geleden gekozen als partijvoorzitter. Pas op dat moment konden wij pas eigenlijk beginnen... aan uh, het lang verwachte inhoudelijke debat. Hey, ik sch, uh, schetste u net al mijn ongeduld. Het, uh, ja. dat, dat, uh, dat mocht vandaag wel klaar. Maar dat, dat, dat is niet zo. En, uh, maar er staat ontzettend veel op de rit... Ik noemde u net het strategisch beraad. Dat zijn de, de, de, de, de horizon, de, de politieke lijnen voor de komende 10 à 15 jaar. Uh, we zijn bezig met nieuwe woorden nieuwe beelden voor de uitgangspunten. Er komt uh, een geweldige verandering van onze partijorganisatie. Wij worden echt een, een ander soort partij... die veel meer aansluit bij uh, de netwerken die mensen tegenwoordig vormen. Uh, een, een partij ook waar het uh, inhoudelijk debat door, uh, door iedereen gevoerd kan worden ja. die dat wil. Nou, dat soort dingen zijn... Allemaal in gang op dit dus moment. Dus u zegt het gaat goed. Nou, wij zijn bezig met een uh, geweldige verbouwing. Alleen als je van binnen verbouwt, dan zie je dat van buiten vaak niet. Uh, en uh, dat maakt ook dat, uh, he, dat, dat, dat, dat mijn ongeduld is ook het ongeduld van anderen. Uh, maar uh, ik kan u verzekeren, straks in januari bij ons volgende congres... dan uh, uh, nu bij dit congres leggen we in de week... wat zij maar doen, is dat de goede richting op. Als, dat, uh, uh, als het congres dat inderdaad zegt, dan leggen we de concrete voorstellen bij. En die, daarover kunnen mensen in januari stemmen. Ja. En uh, Vervolgens hè, dan komt ook een strategisch beraad uit ja, met zijn inhoudelijke probleem. Ik stel vrij, vrij makkelijke ik nu vragen voor mijn gevoel, maar u geeft hele uitgebreide antwoorden. U bent al heel politiek geworden in een half jaar tijd. Nou, Ik ben heel gemotiveerd, euh, meneer Van der Brink. Dat is iets en, anders. Ja, nou kijk, ik, we hebben gewoon ontzettend veel te vertellen. Dus als u nog een uurtje heeft. <laughs> ja. Maar nog even een vraag, want u heeft natuurlijk wel een probleem met, met kiezers die weglopen. En, en u vertelt nu een heel ambtelijk verhaal. En ik kan me, voorstellen, kan me voorstellen dat dat allemaal nodig is voor een partij. Maar krijgt u de mensen daarmee terug? Ja, nou ik, ik, ik weet niet wanneer u voor het laatst bij een CDA bijeenkomst was. Ik heb een vrij Dat is lang geleden, denk <laughs> ik. Maar de, de opkomst van mensen is echt gigantisch. We kunnen vaak niet in de zaal. Uh, ook uh, op het internet wordt uh, intensief uh, gedebatteerd, uh, gediscussieerd. Dan denk ik van ja, hè, daar wil ik gewoon graag wat mee doen. Dus met de betrokkenheid betrokken dus is er, betrokken zegt u. Mee. Maar u heeft ja. ook stemmers nodig, u heeft ook kiezers nodig natuurlijk. Ja, maar dit zijn polls. Hè. En de echte, de echte peilingen zijn op het moment dat er verkiezingen zijn. En ja. uh, voorlopig zijn die er nog niet. Even zaterdag, dan is het partijcongres, de organisatie van het, CDA, het CDJA. Die zegt dat leden niks te kiezen hebben bij de benoeming van vier nieuwe dagelijks bestuursleden. Omdat er niet één meervoudige voordracht is. Alle kandidaten zijn door het bestuur voorgesteld. Um, dat klinkt als achterkamertjespolitiek. Nee, ik, wij, wij, hadden, wij moesten nu. Nee, vorig jaar juni is het, uh, het hele dagelijks bestuur uh, is, is afgetreden. Hij is toen demotionair geworden, zou je kunnen zeggen. Nou, daarvan uh, is de helft toen uh, meteen weggaan. De andere helft is blijven zitten. Was ik blij mee. Want dan heb je ook mensen hè, die het stokje ervaring, kunnen overgeven. Ja. Uh, nu uh, komt er dus, uh, uh, straks zit er een totaal nieuw dagelijks bestuur. En ik uh, we kregen van het partijbestuur de opdracht mee. Zorg nou dat daar een uh, goede verde verdeling van mannen en vrouwen is. Spreiding als het gaat gaat over de, de regio's dat de kwaliteit uitstekend is en ook nog dat het een hecht team is en uh, uh, ja uh, en het liefst met een dubbele voordracht ja en uh, we hebben dus geprobeerd om dat met een dubbele voordracht te doen. Maar met het uh, de rest van het ijzerpakket was dat wel heel erg oh ja. ingewikkeld. Dus we zegt, hebben gezegd, voor deze keer ja. heb ik gevraagd om een uitzondering. Uh, de regel bij ons is een dubbele voordracht. En nou, ik weet ook, uh, Arifis, de voorzitter van het CDA... die is zelf ook gekozen op een enkele voordracht uiteindelijk... omdat er geen tegenkandidaat was. En uh, dat is een goede nou, kandidaat geworden. <laughs> ja, precies. Dus dat zegt niet alles. Het, het CDA zegt ook dat er regionale voorverkiezingen moeten komen... voor kandidaat Tweede Kamerleden. Ja, en die toezegging hebben ze al op zak, want het, uh, vorige, oh, congres heeft, nou, die heeft, het vorige congres heeft al aangenomen, Of er was vorig jaar, deze tijd, dat de novembercongres heeft toen aangenomen, dat ze uh, willen kijken naar de mogelijkheid van zo'n voorverkiezing. En uh, dat hebben ze op zak. Wij hebben gezegd uh, uh, uh, ja, we komen met, uh, met, met voorstellen daarvoor, alleen eerst doen we de bestuurlijke organisatie, je kunt niet alles tegelijk. Dus uh, uh, dat doen we nu eerst en daarna uh, doen we, kijken we naar die, uh, naar die primaries. Ze hebben het dus al op zak. En uh, uh, ja, wat hen betreft zou ik gewoon blij zijn... Met, uh, met die uitspraak van het congres die ze al hebben. Oké, okay. Denkt u ook al na over wie de nieuwe partij leider moet worden? Nou, daar hebben we al eens eerder samen over gesproken. Uh, de, de, het is een goede traditie bij het CDA... dat de politieke leider de, de, de lijsttrekker is van de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Nou, dat was Jan-Peter Balkenende uh, de afgelopen keer. Die oh, ja. heeft op 9 juni uh, uh, heeft hij zich teruggetrokken. Maar nou, we hebben en, een paar kandidaten. Zullen we even luisteren? Nou, dat betekent dat we sindsdien hebben degene. Nee, maar wij hebben een paar kandidaten voor u. Tuigdorpen, ik vind het in strijd met elke vorm van fatsoen om zo over mensen te praten. Wij zijn op alle scenario's die nu enigszins denkbaar zijn... en zelfs de bijna ondenkbare scenario's zijn we nu voorbereid. Jullie kunnen ook als CDA-lid altijd op mij rekenen... en ik dank jullie voor alle steun. Maxime, chapeau. Ja, dat waren achter en volgens Henk Bleker, Jan-Kees de Jager en Camille Eurlings. Ja, met name die laatste is misschien wel interessant... Want die was weggegaan om een gezin te stichten. Die relatie is onlangs gestrand, heeft hij bekendgemaakt. Heeft u hem alweer gebeld of hij wat kan doen voor de partij? Nou, uh, wij, hebben, wij hebben wel een afspraak staan, maar dat gaat over allerlei andere dingen. Wat ik, uh, dit is gewoon helemaal niet aan de orde, meneer Van den Brink. Het is uh, op het moment dat er een Tweede Kamerlijst wordt opgesteld, dan uh, is het uh, politiek leiderschap uh, weer aan de orde. En tot die tijd uh, uh, is Maxime Verhagen de leider in de regeringsdelegatie ja. en Sibran van Haarsma-Burma in de Kamer. En ik ben partijvoorzitter. Maar waar gaat u dan met hem over praten? Nou, uh, ik praat op het moment met, uh, met iedereen en alles... omdat ik vind dat de ervaring van uh, mensen in het CDA uh, uh, gewoon benut moet worden. En dat uh, je mensen met talent ook niet moet laten lopen. Dus uh, op een of andere manier grijp ik hem heel wel bij de kladden. Ja, om, om hem voor de partij uh, actief te laten zijn. Ja, op de een of andere manier. En en Hij weet daar... nu tegenwoordig veel van luchtvaart. <laughs> ja, dus... Voorzitter van de sectie luchtvaart van het CDA? Nou, wie weet. Nee, maar dat is natuurlijk geen baan. Nee, maar kijk, uh, uh, als het gaat om uh, uh, uh, verkeers- en vervoersbeleid in Nederland... Uh, uh, he, dan, dan, dan heeft hij er natuurlijk een heel duidelijke mening over. Ja, die wilt u graag horen. Ja hoor. Laatste vraag. U heeft eerder op Radio 1 gezegd dat minister Donner... een geschikte kandidaat zou zijn als vicevoorzitter van de Raad van State. Was dat uh, tactiek of een slip of de tong? Nou, er werd me op dat moment gevraagd uh, hoe ik daarin stond. Zeg, ja, dat is niet een zaak van uh, een partijvoorzitter. Daar gaat uh, de regering over. En er is een uh, nette sollicitatieprocedure. Uh, u zei en ook toen, dat het een goede kandidaat was? En, en toen Max van Wezel mij vervolgens vroeg... Van, maar vindt u Jan-Piet Heijndonder dan geen geschikte kandidaat? Zeg, nou ja, dat is een, een prima kandidaat. En uh, in Haagse termen werkt het dan zo dat je meteen iemand genomineerd hebt. Dan was het dus een slip op de tong? Nou, we, we zullen wel zien hoe dit strandt. Ik ga daar gewoon niet over. Zo meteen na het nieuwsoverzicht van half drie. Praten we aan deze tafel verder met Mariska Orban. Sinds een jaar is ze hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. En in dat jaar was ze onderwerp van verschillende relletjes. die zelfs doodsbedreigingen tot gevolg hadden. Waarom zoekt ze zo graag de controverse? Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Gert Kluk. Radio 1: Het NOS-journaal. Human Rights Watch maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen in Libië. Volgens de Mensenrechtenorganisatie zijn enkele tientallen aanhangers van kolonel Gaddafi om het leven gebracht nadat eerst hun handen op de rug waren vastgebonden. De Verenigde Staten hebben hun ambassadeur teruggehaald uit Syrië. De ambassadeur werd bedreigd door aanhangers van president Assad... en daarna duurde het uren voordat hij politiebescherming kreeg. De VS spreekt van een gerichte campagne. De bijrijder van de auto die zaterdag op de A2 bij een achtervolging op een file inreed... is weer vrij. Het is onduidelijk of hij verdachte blijft. De man was samen met de bestuurder bij een tankstation weggereden zonder te betalen. Ter hoogte van Apkoude reed de vluchtende auto met hoge snelheid in op een file. Een automobilist kwam erbij met leven. En er komt geen samenwerking tussen vervoersbedrijven RET en Q-Bus. Ze wilden samengaan om in de aanbestedingsprocedure... het busvervoer in de regio Rotterdam binnen te halen. Maar volgens de Nederlandse mededingingsautoriteit, de NMA... is de kans op het verstoren van de markt te groot. Er zou volgens de NMA een te lage prijs kunnen worden geboden waardoor andere bedrijven geen kans hebben bij de aanbesteding. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er is wat oponthoud in de buurt van Arnhem en in de buurt van Breda. Ik begin bij Arnhem. Daar staat een lange file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt wordt en Arnhem-Noord 6 kilometer. Komt er een ongeluk op de A50 van Os naar Apeldoorn bij de Afrit-Schaarsbergen? Er staat daar een file van 3 kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. En uh, bij uh, Breda, daar is het druk op de A27 van Gorkum naar Breda... tussen Breda en Knoopend Sint-Annebos, 5 kilometer. Dat heeft te maken met uh, gaten in de weg op de A58 van Tilburg naar Breda. De file op de A58 zelf tussen knooppunt Sint-Annebos en, Sint en Knoopend Galder is 5 kilometer. De rijstrook is daar dicht vanwege een spoedreparatie. Verkeer richting Breda kan beter omrijden via Waalwijk of de A2 en de A59. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel journalist Aniel Ramdas. Hij werd vorige week gearresteerd omdat hij een conducteur uitmaakte voor Geert Wilders. Hoofdredacteur Mariska Orban van het Katholiek Nieuwsblad. CDA-voorzitter Ruud Peetom En Steven de Voer, journalist voor de Vlaamse krant De Standaard. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DIDD. Of gaat u naar de website dag.nu. Mariska Orbaan, u heeft een uh, tumultueus jaar achter de rug, kunnen we wel zeggen... als pas aangetreden hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. U was onderwerp van één grote en een paar kleine rellen. Daar heeft u nu een boek over geschreven, Blond, Brutaal en Bidden. En u schrijft dat u met dat boek Tegengif wilt maken. Wat bedoelt u daar precies mee? Ja, ik wil een uh, maatschappelijke illusie doorprikken... En um, als je ziet uh, naar de Nederlandse media en naar na de Nederlandse opinieleiders uh, uh, uh, van ons land. We doen altijd net alsof wij heel erg van vrijheid van meningsuiting uh, zijn. En dat je hier in Nederland alles mag zeggen. Nou, eigenlijk is niets minder waar. Wij in Nederland hebben eigenlijk allemaal een vrije D66-pet op. En zodra je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan wordt hij daar knoeihard uh, afgehakt. Want uw en... hoofd is er afgehakt afgelopen jaar? Ja, verschillende keren hebben ze het wel geprobeerd. Ja. In ieder geval digitaal, uh, uh, en dat gebeurt nog regelmatig. Dat mensen me uh, monddood willen maken omdat uh, ik een andere mening heb dan, dan zij. En ja, dat is natuurlijk schrijnend in een land. Maar wat is dan het ja. tegengif? Nou, ik probeer dus eigenlijk een beetje die illusie te breken. Ik wil laten zien, uh, in de eerste instantie als een, als een verslag, uh, wat er. Hey, ik ben uit de gekomen publiekelijk als katholiek. Uh, hoeveel uh, tegenwerking uh, uh, ik daarvan heb gehad en nog steeds krijg... Uh, wil ik daarmee iets mee aantonen. En ook hoe de uh, antichristelijke opinieleiders werken. En ik probeer daarmee ook te laten zien... Uh, dat wij in Nederland uh, ja, toch best wel een zoutloze, kleurloze medialandschap uh, zitten... Waarin als je ja, toch net een ander standpunt hebt dan de gemiddelde media... dat je dan uh, ja, al snel uh, uh, ja, uh, ja, hot nieuws bent. Ja, en lukt dat om tegen te zijn, vindt u? Nou, uh, ik heb het geprobeerd met mijn boek. Het is net uit. Uh, vandaag ligt het voor het eerst in, het, in de winkel. Maar was dat het eerste uh, beetje tegen of waren de acties eerder dit jaar dat ook al? Nou ja, natuurlijk. Wij, wij als krant iedere week zijn wij, proberen wij tegengif te zijn. Dus wij hebben wekelijks uh, komen we uit met het Katholiek Nieuwsblad. En wij we proberen wekelijks in artikelen te laten zien uh, wat de andere kant is van het nieuws. En uh, ja, daarnaast. Uh, uh, Twitter ik en uh, ja, kom ik nog wel eens vaker in het nieuws. Dus ja, ik merk wel dat, dat we aandacht krijgen. En uh, misschien juist wel omdat wij het zout zijn op dit moment. En wilt u, en maar wilt u nou, want verwart u niet een, een discussie of een debat in de samenleving met een, een mond doodmaken? Is het niet zo dat als u het zegt, dat mensen daarop reageren, dat er dan een debat ontstaat, dat dat ook een heel normaal mechanisme is? Ja, natuurlijk snap ik dat. En dat, uh, gelukkig uh, lukt me dat nu ook. He, en uh, heb je, is een boek natuurlijk ook een prachtige aanleiding... om het genuanceerd uitgebreid uh, te vertellen. Zodat je daar ook echt in een debat over kan gaan. Maar uh, dat betekent niet dat ik uh, uh, ja, om de twee, drie weken... of om de twee maanden zoveel reacties krijg... die uh, toch wel heel anders zijn dan dat het een debat is. Dat, dan bete de mildste vorm is dan hè, van... Uh, we moeten haar computer afpakken. En de ernstige vorm is ook de, letterlijk uh, monddood maken. Ja. En Niel dus, Ramdas, jij hebt ooit een, een televisieprogramma gemaakt... over hoe media functioneren. Ken jij het beeld wat mevrouw Urbaan schetst? Nou, wat ik hier vooral merk is dat uh, je de gevolgen moet dragen van je eigen handelingen eh, als journalist... en zeker als opiniemaker. En dat is in deze, dit tijdperk natuurlijk wel zwaarder... omdat het veel feller is en veel harder op je afkomt. En je daardoor het gevoel krijgt van... oh, goeie hemel, ik word al meteen bedreigd. Maar zo wordt het spel tegenwoordig gespeeld. Maar dat die niet dat opiniemakers uh, hun mond verder moeten houden... Die moeten nee, een dus er is geen spra discussie. spraak maken van uh, een mond dood maken nee, nee, nee, ik heb ook het nodige over me heen gehad. Ja. Uh, Hoort er een ik... beetje bij, mevrouw Urbaan, zegt uh, Anil Ramdas... Ja, nou, ik vind het schandarig dat we in een land zijn beland... waarin dat er gewoon bij hoort. Uh, Daar blijf ik me uh, uh, voor verbazen. En uh, ik, uh, dat zal ik blijven doen. Maar het is, uh, ik denk dat, uh, uh, dat mond doodmaken... dat dat niet echt gebeurt uh, door opinieleiders. Uh, ik denk dat uh, opinieleiders, zeker uh, de seculiere opinieleiders... Uh, wel een beetje in een bad willen. Maar ze willen eigenlijk uh, diep van, uh, van binnen zijn. En toch wel veel anti-christelijke uh, opinielijsten. Die het gevoel hebben van... ja, wij willen katholieken een beetje bevrijden... van hun uh, ja, toch nog achtergebleven geloof. Hm. En, dus dat is uh, goed bedoeld. Ja, ik denk wel dat, uh, dat het idealistisch bedoeld is. Uh, terwijl ja, katholiek zijn echt een groot pluspunt is. Uh, en dat heb ik ook proberen duidelijk te maken in, uh, in mijn boek. Ja. Ik wat, ben, maar wat ik vragen, is dat eigenlijk niet hetzelfde als wat het u doet? Want u zegt, zij proberen mij te bevrijden uit mijn achterlijkheid. U zegt. Nu in uw boek, pagina 118. Het lijkt alsof ik de puberteit heb overleefd en langzaam volwassen ben geworden. Ook als het gaat om mijn band met God en de manier waarop ik mijn geloof omga en de rest van dat schoolplein of eigenlijk het grote deel van de maatschappij is nog steeds in de puis, uh, nee, puisterige puberteit blijven hangen. Ja. Dan doet u toch hetzelfde. Wat doe ik dan hetzelfde? Nou, u zegt zij doen alsof ik niet helemaal, alsof, alsof ze mij moeten bevrijden uit de klauwen van de katholieke kerk. U probeert hen te bevrijden uit de klauwen van het anti-christelijke. Nee, ik probeer niet met mijn boek of uh, met onze krant... Uh, mensen die niet willen geloven, uh, tot het geloof te brengen. Uh, ik denk dat uh, God onze vrije keuze... Uh, heeft gegeven. Ja. En uh, de vrije wil, dus je mag zelf beslissen of je met hem of zonder hem leeft. Uh, ik kan me alleen niet voorstellen dat je er niet voor kiest om gewoon om te leven. Omdat het leven gewoon veel en veel makkelijker en dieper en zinniger wordt als je de steun van God ervaart. Als je dat niet, alleen... doet, als je dat niet doet, dan zit je nog in je puberteit. Nee, helemaal niet. Ja, dat Zegt u? Nee, dat in is echt niet zo. Nee, nee, nee. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel meer dat je. Ja, maar wat, ja, letterlijk staat dat er. Maar dat, uh, dat is niet naar aanleiding of je wel of niet gelooft. Dat gaat meer om hoe je met uh, het geloof en met God omgaat. Tegenwoordig wordt vaak het, uh, en dat staat er ook, het goede wordt vaak als, uh, als iets zulligs en dons en naïefs gevonden. En het kwaad wordt vaak als iets... Cools en iets, uh, uh, iets vooruitstrevends en iets progressief benoemd. Ja. En ik denk dat dat, dat zijn... En, en ook bijvoorbeeld als je kijkt naar... bijvoorbeeld he, dat ons, he, Voor veel mensen is het grootste geluk als mensen denken in je omgeving... dat je heel gelukkig bent. In plaats van dat, uh, dat het niet om het uiterlijk gaat, maar om het innerlijk. En al dat soort punten, he, die emocultuur waar we uh, in leven... ik denk dat dat echt ja, typisch iets, iets is van pubers. Bent u, ben, ben, bent u tevreden over hoe u erin bent geslaagd afgelopen jaar... om dat katholieke gezicht te geven, om de aantrekkelijkheid daarvan uh, ja, te laten zien? Nou, ik ben nog maar net een jaar hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad... dus ik wil niet in een jaar tijd uh, het, het, uh, ja, het hele uh, imago van de katholieke kerk uh, omgooien. Dat, uh, ik had niet verwacht dat me dat zou lukken. Maar dat bent u natuurlijk... tevreden over wat u wel gelukt is? Nou, wat ik. Uh, ja, ik ben. Uh, uh, uh, ik heb bijvoorbeeld onze krant helemaal vernieuwd, gerestyled. Uh, daar ben ik zeer tevreden over. We hebben onze website. Uh, oh nee, maar het ging nu over het tegengif en het beeld van katholieken. Ja, daar ben ik. Uh, ja, dat is natuurlijk iets van een lange adem. En uh, ja, waarin uh, dit boek een, een mooi uh, sterk begin is. En uh, ja, dus uh, dat zal nog wel even duren. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Nee. Maar heeft u, uh, heeft, u, heeft u misschien ook spijt van dingen die u gedaan heeft... waarvan u nu zegt van nou, terwijl u dat boek schreef... en terugkeek op dat jaar van dat had ik anders aan moeten pakken. Of zegt u van nee, dit is wel de goede koers? Ik bedoel het over de brief van Jenny Hennis of u heeft nou een ja, verschillende wel, dingen? Over alle, nou ja, Nou, laten we die alle, maar nemen. Ja, ja. bijvoorbeeld... Ja, die brief van Ginny ik Hennis. Als ik in een teletijdmachine terug in de tijd kon stappen... dan zou ik het niet hebben geschreven. Uh, al zie ik wel dat, er, uh, dat de discussie over abortus op verschillende plekken... Uh, vaker is gevoerd, wat natuurlijk uh, wel een positief punt is. Uh, maar uh, ik denk wel dat het erg belangrijk is... Dat ieder zijn eigen roeping vol, uh, volgt. En ja, dit was echt mijn roeping. Ja. En ik, ja, ik ben heel erg blij uh, en voel me erg gezegend dat ik dit mag doen. Want u was hier vorig jaar te gast en toen zei u ook al van ja, misschien heb ik het toch niet helemaal goed geformuleerd als zij zich gekwetst voelt en zo. Is dat ooit nog uitgepraat? Nee, ik, uh, uh, ik heb haar een paar keer uh, uh, gevraagd of ik met haar kon bellen. Daar heeft zij iedere keer nee op gezegd. Ze heeft eerst gezegd dat ze nog een tijdje wilde wachten en daarna heeft ze gewoon nee gezegd. Uh, dus helaas niet. Uh, ik ja, achteraf gezien was de toon van de brief vrij emotioneel en had het wel wat uh, zakelijker gekund. En zoals ik al in mijn boek uh, ook heb geschreven, is ja, en misschien was ik zelf ook wel een beetje te betrokken bij het onderwerp, omdat ja. ik zelf een misgaan had gehad. Maar de toon waarop u er in het boek over schrijft, is er niet een van spijt. Het gaat, het gaat pagina's lang door. Uh, ja, u beschrijft het gewoon en hier en daar bespeur ik zelfs een vleugje. Nou, trots is het een te groot woord, maar u, ja, dat, dat klinkt niet als spijt als ik het boek lees. Nee, maar ook niet als trots. Maar wat ik wel, wel mezelf heel erg verbaasd heb uh, over uh, deze zaak en nog steeds, is dat het uh, blijkbaar een uh, recht is uh, om, uh, om een abortus uit ja. te voeren, om, om je kindje dood te, te uh, maken. Uh, maar als het rechtje overkomt... dan is het opeens heel erg zielig. Ja. Maar misschien dat op een door manier waarop... paradox. Ja, maar door de manier waarop u het uh, geagendeerd heeft... is dat gesprek nooit echt goed, goed van de grond gekomen? Misschien? Nou, nou ik ben daarna uh, ook in de media... en ook verschillende keren geïnterviewd... en uh, ook inhoudelijk over abortus. Dus gelukkig is dat uh, inhoudelijke debat wel gekomen. Uh, ja, en voor mijn gevoel... Uh, zou ik er nog wel een paar keer meer mogen doen. En ik uh, denk dat dat, uh, dat het blijvend noodzakelijk is. Maar in de, ja, de eerste drie, vier... Die weken was, was daar van de ja, inhoudelijk debat geen sprake, maar nee, later wel gelukkig. Wel. Uw stijl is denk ja. ik uh, redelijk confronterend. Blijft u dat doen? Ja, op, uh, bij sommige onderwerpen ja, kom je er bijna niet uh, onderuit om, uh, om toch ook een beetje de controverse op te zoeken, om, uh, om aandacht te krijgen. Uh, dus, maar ik denk ook wel dat wij in een Calvinistisch land uh, leven, waarin de leren het leven, dat verschil gewoon heel slecht wordt begrepen. En als wij als krant uit zouden komen in bijvoorbeeld Amerika, zou er gewoon een heel uh, rustig blaadje zijn en dan zou ik een hele milde vrouw zijn. Hoezo dan? Want dat is een stevige samenleving ook, waarin fel wordt gedebatteerd, toch? Ja, maar ik denk wel dat wij in, uh, in Nederland... Uh, en wij zijn een Calvinistisch land, dus uh, als je iets zegt over de leer... Uh, dan begrijpen, wij, uh, begrijpen andere landen veel vaker dat er ook nog een leven naast ligt. Hmm. En je hebt twee verschillende kanten aan het katholieke geloof. En in Nederland uh, denken we altijd dat we de leer moeten aanpassen aan het leven. En als je iets zegt over de leer, dan kom je meteen heel erg fundamentalistisch over. Terwijl het alleen maar een gouden medaille is waar je naartoe wilt streven. U zegt het is niet zozeer mijn stijl die confronteert, maar het is meer de Nederlandse samenleving die er niet aan gewend is. Nou, we, zijn wel, we leven wel erg, erg in een Calvinistisch land. En... Maar dan zouden we er toch juist wel aan gewend moeten zijn als we zo Calvinistisch zijn. Dan zouden we niet anders, niet weet, niet anders weten dan dat we over de leer praten. Nou ja, wat. Uh, uh, kijk, wij katholieken, wij proberen natuurlijk wel die leer te halen. Maar wij, uh, wij schuiven die leer niet naar beneden zoals, uh, zoals uh, ja, bijvoorbeeld protestanten wat vaker doen. Zodat ze denken: van ja, die leer die mag wel wat naar beneden, want dan is het voor iedereen haalbaar. En dan begrijpen, uh, uh, ja, begrijpen veel uh, Nederlanders uh, hierdoor ook niet wat het verschil uh, nee. daartussen is. Steven de Voer uit het uh, katholieke België. Ja, nou. Niet meer, hè? niet <laughs> zo Nee, Sorry. Nee, nee. nee maar nee, ik zit hier al een postje te glimlachen. Want, want, want die, ja, dat hele idee dat je in Nederland. Uh, dat je er niet over zou kunnen discussiëren en zo. Maar jullie, jullie discussiëren jullie suf over het geloof. Uh, ik bedoel, ik kom uit een land dat uh, historisch gesproken katholiek was. Maar waar je dat nauwelijks nog, uh, nog aan iets merkt, dat, dat vindt u misschien erg. Maar een heleboel mensen beschouwen zichzelf nog wel als katholiek. Maar, maar dat, is, dat is erg iets in de privésfeer. En er wordt eigenlijk helemaal niet zoveel over geleuterd. Sorry voor het woord. In, in Nederland is dat net wel zo dat je, dat je heel veel in elkaar... Dus met mevrouw elkaar Orbán de... moet blij zijn dat ze hier ja, is. Ja, ze moet blij zijn dat ze hier zit. Ze krijgt hier een fantastisch forum. Ze krijgt reacties erop. Daar kan zij dan nou weer op reageren. Dat is een uh, bal. Mevrouw de uh, Orbaan. Uh, ja, nou, uh, ik krijg ook wel veel reacties, en uh, ook op mijn boek. En daar ben ik ook heel erg blij om. Ik zeg ook niet dat opinieleiders opinieluiders en de media mij doodzwijgen, in tegendeel. Uh, maar het is natuurlijk, uh, hebben, je hebt zes uh, miljoen christenen in Nederland. Je schrijft een boek over uh, het christendom en over wat het met je doet. En het krijgt ontzettend veel media-aandacht. Ik heb van veel reguliere journalisten die mijn boek hebben gelezen gehoord... van het is echt een openbaring om dit te lezen. Oké. Okay. Dus ja, ik denk dat, uh, ja, dat er ook wel echt een andere kant aan zit. Blond, brutaal en bidden. Ligt denk ik nu al in de boekhandel, hè? Ja, ja, ja. vanaf vandaag. Ja. ja. de Hoe hebben ze gedacht? Jono, Edo Jono. Ik ben de van Wereldweek. Vandaag met Steven de Voer van de Vlaamse krant De Standaard. Steven, we gaan het zo hebben met jou uh, over de eurotop die maar niet lukt. Maar eerst gaan we even naar uh, Ben Verwaaien. Topman van het Franse telecombedrijf Alcatel Lucent. En tevens adviseur van premier Rutte. Goedemiddag meneer Verwaaien. Goedemiddag. Ja, die eurotop die uh, niks opgeleverd heeft afgelopen weekend. Is dat voor u als bedrijf een, een schadelijke situatie? Het is natuurlijk niet gewenst dat we een situatie blijven houden van grote mate van onzekerheid. Dat is duidelijk. Ja. Dat heeft niet alleen voor bedrijven, is dat heel vervelend. Het is ook voor alle burgers heel vervelend. Ja. En wat betekent het voor u als bedrijf, die onzekerheid? Nou ja, het betekent dat als je geld moet lenen, dat het heel erg lastig wordt. Want die banken weten ook niet precies waar ze aan toe zijn. Het betekent dat bedrijven, andere bedrijven, onze klanten die moeten gaan investeren, altijd er kijken. Het betekent dat mensen zeker zijn of ze voor langere termijn wel verplichtingen zullen aangaan zo wel even ja, ja, nee, dat is duidelijk. U bent uh, ook adviseur van Mark Rutte. Heeft u hem de afgelopen dagen nog gesproken? Nee hoor, ik, ik, ik weet dat adviseurschap dat heeft uh, nu een, een soort magische uh, <lacht> uh, klank uh, kreeg. De onderkoning van Nederland. De onderkoning van Nederland. U heeft hem wel eens gesproken, blijkbaar. Even, even, ja, een, uh, ja, wat mij opviel, is dat hij nogal hamert op die speciale eurocommissaris. Dat het daar vooral over gaat bij hem. Vindt u dat ook belangrijk? Okay. En wat we gezien hebben in Europa is dat er heel veel afspraken zijn gemaakt in het verleden en die zijn helemaal niet nagekomen. Dus waar Nederland op hamert, en ik denk dat dat heel erg goed is, uh, is als we nu afspraken maken, hoe gaan we nou zorgen dat die afspraken ook nagekomen worden? Dus dat is echt uh, en ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Want dat gewoon geen bal meer van al die afspraken die N maar gemaakt worden gekomen worden. Nee, dus het feit dat hij daar op Hamert zegt, u dat is belangrijk. Nu wordt er aanstaande woensdag weer een top gehouden. En er wordt nu al aangekondigd dat men eruit gaat komen. Bent u ook zo optimistisch? Nou, kijk, ik weet niet wat eruit komen betekent. We hebben drie problemen die we moeten behandelen. Het eerste probleem is dat we de korte termijn moeten aanpakken. En dat is wat er gebeurt uh, met Griekenland. Met Italië, met al die andere landen met grote schulden. Dan moeten we weer gaan groeien. Want anders krijgen we het probleem nimmer onder controle. Wat, zijn dan, wat is de groeiagenda? En ten derde hebben we gemerkt dat we niet weten hoe we met elkaar afspraken moeten maken. Wie is nou de baas over wat en wie houdt nou wie bij de les? En dat is iets van wat langere termijn. Maar er moeten natuurlijk ook structurele afspraken worden gemaakt. Ja, maar gaat het... nou, die, drie, die drie dingen tegelijk. Het zou het mooiste te zijn. Maar nou, dat ja. gaat volgens zich echt niet gebeuren. Nee, maar dus waarschijnlijk gaat er iets wat op de korte termijn gebeurt over onderwerpje nummer 1. Ja, maar, maar dan de... blijven we nog wachten over wat gaan we nou doen aan de groei. Want daar moeten we echt wat aan gaan doen. En dan zullen we ook aan die structurele kant moeten doen. Ja, maar u, u verwacht niet dat dat woensdag al gaat gebeuren, begrijp ik. Ik verwacht dat niet, eigenlijk. Nee, goed. Hartelijk dank, Ben Verwaaien van het Franse telecombedrijf Alcatel Lucent. We praten verder met Steven de Voer. Ja, Steven, die Europese leiders die, uh, gaan volgens meneer Verwaaien de woensdag dus ook niet geheel uitkomen. Het hangt dus af van Merkel en Sarkozy. Uh, aan het, het begin van de uitzending hadden we het al over Mr. Bean en Moffin. Uh, betekent dat dat ze het niet goed met elkaar kunnen vinden? Ja en nee, ze maken geen ruzie. Het is alleen, we, we hebben de jongste twintig jaar hebben we een traditie gekregen in Europa. Een belangrijke traditie om Europa vooruit te laten gaan. Dat de, de Duitse en de Franse leiders, de twee motoren, dat die elkaar soms wonderwel goed vinden. Ik zeg wonderwel omdat, neem nou Kohl en Mitterrand, uh, iemand van het CDU en iemand van de Partie Socialist... Uh, mensen van elkaars politieke tegenpolen uh, ja. uh, kwamen uitstekend overeen. Hebben die uh, hele Duitse eenmaking en zo helemaal kunnen begeleiden. Uh, motoren voor een modern Europa. Ja. Daarna uh, uh, Schreuder en, uh, en Chirac kwamen uitstekend overeen. Ook al behoren ze niet tot dezelfde politieke uh, strekking. Merkel en Sarkozy. Zitten wel ongeveer in dezelfde uh, politieke hoek, eerder aan de rechtsconservatieve zijde. En toch merk je, ja, er is duidelijk een verschil in stijl in de eerste plaats Al Sarkozy is toch wel, ja, is de, is de, het, het flamboyante meneertje. De, uh, de, de meester de, de, bier van Frankrijk. Ja, maar, maar ook, ook is maar het, het, het, het, het Betia ja, show af en uh, wat, wat Napoleonachtig achtig uh, heel erg graag scoren en het haantje zijn. En, uh, ja, dan die, die, die, die mooie vrouw uh, die hij heeft. Uh, dat, dat hele glamour gehaald dat hij uh, heel erg ambieert Met dat kind? Met dat <laughs> kind, nog. ja, stel je voor. <laughs> en, uh, en, en Merkel ja Merkel is de domineesdochter uit, uh, uit, uit de voormalige DDR. Yeah. Uh, soberheid. Uh, uh, ze, ze hebben duidelijk een verschillende persoonlijkheid. En wat nog veel belangrijker is eigenlijk: uh, het, het, het feit dat ze allebei voor hun eigen publieke opinie uh, rijden. En dat ze allebei. Uh, ergens een gevecht bergop aan het leveren zijn... om ooit nog eens herverkozen te worden. Mm. Want ze doen het allebei niet goed in hun eigen land. Maar daar moeten ze toch gewoon ja. mee stoppen? Dat kan, dat kan toch niet allemaal, je kan niet alles tegelijk willen. Nee, maar dat is nou net het probleem. Hè. Je verwacht van twee mensen... Uh, normaal zouden het er drie zijn... maar ja, de Engelsen zitten niet in de eurozone. Dus Je verwacht van twee mensen dat zij... de toekomst van Europa zouden gaan bepalen... als grote staatsleiders. Dat is Alleen, toch belangrijker dan hun eigen herverkiezing? Uh, ja, dat, dat kun jij nu wel zeggen, maar mensen zijn mensen. Dus wat, wanneer ga je dat echt krijgen... dat mensen zich spontaan als Europees leider uh, aanstellen dat is op het moment dat er ook Europese leiders verkozen worden. En dus dan zou je dat... eigenlijk ja. moeten zeggen... dat je een soort Europese verkiezingen ja. moet hebben. Een Europese president gaan verkiezen. Ja. Dan heb je er belang bij dat je voor heel Europa goede dingen doet... en niet alleen voor je eigen achterban. Nee, nu is dat niet zo. Dan komt nog dat punt van dat ook andere landen zich een beetje aan het ergeren zijn... over het feit dat het vooral Frankrijk en Duitsland zijn... die de boel gaan bestieren. Italië, Engeland. Allerlei confrontaties ook dit weekend. Dat ja. lijkt me ook niet zo bevorderlijk. Ja, voor ja, de, de, sfeer, de sfeer lijkt inderdaad echt niet zo fantastisch. Uh, Italië, dat is logisch. Uh, je moet ergens... Zeggen tot nu toe, uh, als je het hebt over, uh, over Griekenland, Portugal, Ierland eventueel... ja, dat zijn landen waarvan dat het soortelijk gewicht in Europa uh, relatief klein is. Dus daar kom je nog wel ooit eens uit met uh, allerlei noodfondsen en toestanden. Uh, hoewel, Griekenland, maar goed. Nou ja, uh, het schiet nog niet uh, erg op. Nee, maar... nee, maar goed. Maar als, als iets gelijkaardigs gebeurt met Italië... daarvan is dat soortelijk gewicht zo groot... dat als Italië nu eens niet dringend iets gaat uh, doen aan zijn, aan zijn staatsschuld... als Italië niet... De poel op orde gaat brengen, dat het een ramp wordt voor heel Europa. Ja, dus logisch dus, dat Merkel-sakkers die boos worden. Logisch op, uh, dat Tennis ze boos Coney. zijn op Berlusconi, dat ze die op, hem, op het matje roepen. Wat Cameron betreft is een heel ander verhaal. Die zit in de vervelende situatie dat die, uh, ja, de Engelsen zitten niet mee in, uh, in de eurozone Maar Dat is toch hun eigen keuze? Dat is hun eigen keuze, maar ondertussen maakt natuurlijk uh, de hele wereld trouwens. Want China en de Verenigde Staten zijn ook uh, ongerust. De hele wereld maakt mee. En vooral de rest van Europa, ook de Europese Unielanden die niet in de eurozone zitten, zoals de Engelsen en de Polen. Die maken mee dat de belangrijke beslissingen die hen ook affecteren, worden uh, genomen in een club waar ze niet toe behoren. Nee. Uh, dat vindt Cameron uiteraard niet leuk. Die staat trouwens in eigen landen behoorlijk onder druk, zelfs binnen zijn eigen partij. Dus die uh, maakt dat duidelijk dat hij dat uh, niet fijn vindt. En wat doet Sarkozy dan? Sarkozy doet... Ja, Sarkozy is Sarkozy. Dus ook al, ook al zou die misschien op dit ogenblik beter een beetje zwijgen. Want uiteindelijk zijn de Franse banken ook behoorlijk uit de bocht gegaan in, in die Griekse obligatiecrisis en zo. Maar Sarkozy die zegt gewoon tegen, tegen Cameron: waar, waar bemoei jij je mee? Ja, je gooit bent toch de olie tegen de euro. Het vuur. Ja, die gaat echt ruzie maken. Dat is iets wat Merkel nooit zou doen. Nee, maar goed, woensdag moet het allemaal opgelost worden. Ze beloven ons dat het gaat gebeuren. Meneer Verwaij zei net al: ik geloof daar niet zo in. Wat denk jij? Ja, dat ze het moeten beloven, dat lijkt me wel duidelijk. Anders ja, uh, ...voor het woensdag is, dan, dan, dan is er bloed wat Hoe lang kunnen we dit blijven voor ons uit blijven schuiven? Ja, ik, ik veronderstel dat we woensdag uh, wel een aantal stappen zullen zetten... ...waardoor dat je kunt proberen om dat uh, in de media... ...en tegenover de internationale financiële markten zo voor te stellen... ...dat ze inderdaad een behoorlijke stap vooruit hebben gezet. Maar dat hebben ze van de zomer ook geprobeerd en dat is niet gelukt. Ja, dus uh, we zitten uh, met ons allen afwachten... ...in welke mate er echt heel concreet iets uh, en, en, op taal te En zo gaan. niet, zo niet, wat dan? Ja, zo niet, is het. Uh, ik heb ook geen glazen bol. Steven, kom op. Nee, is het afwachten in, in welke mate dat de beurzen, die nu eigenlijk al enkele weken zo pas op de plaats maken. Ja, in afwachting dat, van. Ja, wat er dan daarmee gebeurt. En uiteindelijk, ja... één ding dat, dat echt, echt wel duidelijk is... voor al de mensen die uh, nostalgie zouden hebben... naar de gulden of naar de mark of naar de Frank of uh, is dat uh, het volledige uiteenvallen van die eurozone... en dat terugkeren naar het oude stelsel... dat zou ons uh, bij wijze van spreken... terugkatapulteren naar het stenen tijdperk. De kost daarvan zou zo gigantisch zijn. En trouwens... Zelfs de Duitsers die op zich een munt hebben die sterk genoeg is om dat te doen. Maar zelfs die die willen dat niet. Omdat hun munt zo sterk zou zijn. Dat als we allemaal op onze eigen munt terugvallen. Dat, dat, dat zij dan hun concurrentiepositie naar de maan zien gaan. En dat er een geweldige recessie in Duitsland uh, volgt. Niemand die er verstand van heeft wil dat. Goed. We wachten het af woensdag. En we horen jou de volgende keer er weer over. Dank je. De gulden komt nooit meer terug. Nee. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Egbert Hovenkamp. Egbert laat maar horen. Oké, okay, Thijs, hier komt die Woorden worden. Woorden slingeren rond, worden bijeingeharkt tot overeenkomst tot vingertik. Worden in het wilde weg uitgespuugd opgevat. Worden uiteengezet tot weer een waagstuk, trekken krom, worden geweven in een patroon van hardgrondig houvast, anders onder het gras. Schuren kunnen ze ook, schampen en schelden evenzeer, Auw en fijn. En wat je zegt, stilvallen kunnen ze ook, zwijgen in adem, zonder klank vanzelfsprekend. Eigenlijk, het was een tamelijk tijdloos gedicht dat volgens mij elke dag kan. Dankjewel, dit is het dagpunt nu. Daar is het gedicht van Egbert Hovenkamp later vandaag terug te lezen. Ja, we bedanken onze gasten Rut Peetoom, Aniel Ramdas, Maris Gouwerbaan en Steven de Voer. Ja, wat doe je als je hoort dat een islamitische geestelijke heeft besloten dat je moet sterven? Straks een reportage over iemand die dat overkwam. Nu eerst het nieuwsoverzicht van drie uur. Tot zo.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 DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 25% korting op alle Optimax kindermultivitamines zonder kunstmatige toevoegingen. Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen, wildegansen.nl Dit is Radio 1.